Sergeluke met het NOS-journaal. De Amerikaanse oliemaatschappij ExxonMobil Mobil heeft buitenlandse werknemers weggehaald van een olieveld in Irak. Volgens persbureau Reuters zijn ze overgebracht naar Dubai. De maatregel heeft te maken met de oplopende spanning tussen de Verenigde Staten en Iraks buurland Iran. Washington heeft militair materieel naar de regio gestuurd en de sancties tegen Iran aangescherpt. Aanleiding is een serieuze dreiging, zegt de Amerikaanse regering. De Amerikanen trokken woensdag al een deel van hun ambassadepersoneel terug... uit Irakse steden Bagdad en Erbil. En nu evacueert ExxonMobil dus oliewerkers. SGP-leider Van de Staaij roept Forum voor Democratie op... om zich in de Eerste Kamer constructief op te stellen ten opzichte van het kabinet. Hij is bang dat de coalitie anders aanklopt bij linkse partijen... om steun te krijgen voor de kabinetsplannen. Van de Staaij zei op een partijcongres in Nieuwegein... dat de SGP liever een centrumrechtse koers ziet... De Christelijke Partij lijkt bij de Eerste Kamerverkiezingen op 27 mei zijn tweede zetel in de Senaat kwijt te raken. De coalitie verliest in de Eerste Kamer de meerderheid en is aangewezen op steun van de oppositie. De vicekanselier van Oostenrijk, Strache, is per direct opgestapt. Hij is ook geen partijleider meer van de rechtspopulistische FPÖ. Dat is de uitkomst van overleg tussen Strache en kanselier Koerts over een omkopschandaal waarin Strache verwikkeld is.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 Het weer, geregeld zon, op een paar plaatsen een bui, mogelijk met onweer. Met 20 tot 23 graden is het vrij warm. Ook morgen vrij warm met af en toe zon en kans op een onweersbui. Dit was het nos Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A2. Utrecht richting Amsterdam tussen Breukelen en Koude, 6 minuten verdraging, A9, ook maar richting Amstelveen. tussen de knoop het en Amstelveen 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 and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 Wat, uh, wat verwacht je over de, de toekomst van vrouwen in de racerij? Gaat dat toenemen? Of, uh... Dat hopen we natuurlijk wel. Hè? Dat, uh, ja, of het gaat gebeuren weten we niet. Ja, we hebben nu de Formule W-series, dus er is al een begin. Dus uh, we kunnen alleen maar positief ernaar kijken vanaf ja. dat aan. Met, Kijk naar nou het uh... damesvoetbal. Dat ook, het <laughs> damesvoetbal. Dat heeft ook ja. een, inderdaad een hele erge, erge vlucht genomen. Dat, uh, we hebben hier net uh, de ladies race gehad... Ja. Uh,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 Echt al uh, wel een tijd, ja. En uh, hoe, hoe begon dat... Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Mijn moeder heeft altijd verteld... Ja, je hebt als klein kind in een auto gezeten. In een uh, Formule 1 auto was het. Mijn nou, uh, moeder wagen... knikt trots. <lacht> ja, ja, ja, en Emeka heeft natuurlijk ook thuis zo'n lepel liggen. Zo'n paplepel. En daar giet ze ja. alles mee in. Hè? Ja. ja, dat helpt natuurlijk ook mee. Ja. <lacht> ze zat in de auto van Fittipaldi. En daar reed... Uh, Michel Blekenmolen reed daar iedere avond... rond een uur of zes in. En dan gingen wij hier naartoe. En dan mocht ze even erin zitten...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 Uiteindelijk, als er genoeg animo is voor eventueel merchandise. En uh, nou ja, dan kan je natuurlijk denken aan een t-shirt. Maar wat bijvoorbeeld niet veel voorkomt, is een tas. Max Verstappen heeft dat weer wel, maar andere fanclubs niet. Dus ja. uh, niet dat ik weet Er tenminste. wordt al veel verder gekeken. Dus, uh, ik, ja. ik, ik hou ervan. Uh, nou, uh, noem hem nog één keer, de website. De F1 Women. Op Facebook. Yes. Ook op Instagram? Uh, dat komt nog. Oké, okay. en wanneer kunnen we het verslag van vandaag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 Ik was net zo blij met die zon. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, we gaan straks uh, de World Touring Car Cup krijgen. Dus weer een heel uh, spannend gebeuren. En uh, in afwachting daarvan, denk ik, uh, ga ik weer even naar Koor kijken. Ja, Koor, je mag weer. Oh, goh! Sportoverwinningen ah, go. zijn zo mooi. En deze is de allermooiste die ik in mijn leven heb Lang leven mag verstaan. Held van het vader. Moet Ik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 We'll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 Amore mio.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 De bochten bij naam en uit je hoofd. Nee, echt niet. Jij wel. Ik weet de Tarzanbocht en het schijfvlak. Uh, de Hugenholzbocht. De Hugenholzbocht, ja. Ja, Ernst... Uh, hoe heet die ook alweer? Brokbeien? Hans Wacht. Oh. <laughs> Ik dacht de ja, De oud-directeur van het circuit. De voormalig okay. directeur van het circuit heeft ook een bocht uh, genoemd gekregen. gekregen. inderdaad. Ja, ja, maar ja, over ja. de Tarzanbocht. Weet jij hoe de Tarzanbocht aan zijn naam komt?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 Als bijna Als bijna Als geldnaam. Dus ja, ja. Dat, uh, vandaar de Tarzan bocht. Dus, dus, ik dacht vroeger toen ik, toen, ik, toen ik klein was. Ik ben nu nog steeds niet groot. Altijd, dat er een enorme slinger in die bocht zat. Zo'n liaan. Dan ben je van de ene kant Precies. naar de andere kant kon. Nou, zoiets inderdaad. Maar dat heeft dus allemaal met, uh, met de ja, volkstuintjes te ja, maken. ben jij te toch maken, altijd geweest? Er, ja, nou, maar oh, kijk, ja. kijk, kijk, kijk. Onze uh, technieker komt er ook aan. Die wil ook wat zeggen. Maar weet jij ook waarom ik Tarzan heette? Oh, waarom heette die bocht? Hij sprong nee. vanaf de kast, waarschijnlijk. Hij was nogal gespierd. Hij was gespierd, oh, oké. Okay. Nee. Hij kon heel goed zwemmen. En hij werkte altijd in een tuintje zonder t-shirt. Leeft hij nog? Nee, inmiddels niet meer. Ah, en er zaten al die Zandvoortse vrouwen vanaf een topje naar beneden te loeren, naar dat tuintje. van Oh, wat heette ik maar Jane. Ja. Oh. Die noemde hem Tarzan, is ook Ja, ja, ja, ja. daar. Nou, bedankt ja. voor deze aanvulling, Cor. Ja. ja.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 en zo weinig mogelijk met die auto... dan vallen er al heel wat bezwaren weg. En er zijn er weer heel wat problemen opgelost. Nou, wij gaan nog even afwachten wie straks deze race gaat winnen. Ze gaan mij te snel om u te kunnen vertellen wie ervoor ligt. Want het... Je let even die op ze zijn alweer voorbij. Die ene met die vier wielen. Oh, die ja. Ja, dat dacht ik al hoor. Dan heb jij hetzelfde gezien als ik. Ja, en die zonder antenne. Ja, Ja, met dat kleurtje. Ja. Hé, hey, Cor, zet toch eens wat lekkers op, joh.